En uh, ja, zoals gewoonlijk zijn, is het uh, vaste team uh, hier uh, binnen in café Libertaria. We hebben hier een Mart van der Leer. Hi Johan, goeie jong. Hi, goedenavond. En uh, Jurien Koopmans. Goedenavond. Ja, ja leuk dat je er bent. Heel ben hier in het café. Ja, en, uh, mijn naam is uh, Johan Jongepier. En uh, ja, we hebben wat te vieren, want uh, Utrecht heeft de ondersteuningsverklaringen binnen. Ja, ik zeg natuurlijk wel, Utrecht heeft... dus <laughs> is de Libertarische Partij Utrecht die ze binnen heeft. En ook een aantal andere steden. Daar heeft de Libertarische Partij hun ondersteuningsverklaringen ook binnen. Namelijk Groningen, Leiden, Amsterdam, Arnhem. Almelo weet ik niet. In ieder geval, iedereen die ze binnen heeft, gefeliciteerd. Ja, jongens, we gaan het vieren. Ja, dat is zeker uh, iets om te vieren, ja. Maar ja, er was uh, toch één gemeente waar het uh, ja, niet zo lekker liep met de OSV's en dat is Wageningen. En uh, ja, we hebben Anthony Katskens, die hebben we ook nog in de uitzending. Hallo Anthony. Hallo uh, Jon. Ja. Alles, alles goed? Ja, alles goed. Ja, um, <laughs> maar ja, met jou uh, gaat het wat minder en, en daar gaan we het zo meteen over hebben. Uh, maar eerst nog even voordat we naar het nieuws gaan. Uh, er is net vers van de pers uh, wat minder vrolijk nieuws binnengekomen. En dat is dat uh, Twan Manders, uh, de voorzitter van de Libertarische Partij, die is uh, gearresteerd. Ja, ja, ik heb het uh, vanmorgen meegekregen, uh, of eigenlijk vanmorgen, uh, deze middag. Ja, heel onfortuinlijk. Maar goed, uh, het is, uh, ik zeg altijd, je bent uh, onschuldig totdat je schuld bewezen is. En uh, dit moet gewoon al voor, de, voor uh, zo'n zo juridisch beloop hebben. Het uh, is uh, denk ik even wel persoonlijk een, ja, een tragedie voor Twan voor, voor, uh, en, uh, en zijn, uh, zijn gezin. Mm -hmm. Ik bedoel, uh, Twan is voor de rest, uh, ja, mag ik wel zeggen. Uh, ja, goed zijn we bevriend vriend geraakt in, uh, sinds uh, de verkiezingen van, uh, van 2012. Mm -hmm. uh, ik heb veel respect voor de man. Ja, ik, ik, ik ben bang een beetje dat het, het uh, natuurlijk wel, uh, ja, kwade nou, opzet. Het, het is on, onverduidelijk, laat ik het zo stellen. Dat het ja. op dit moment uh, dat het misschien uh, uh, wordt doorgetrokken als zijn van, nou, uh, kijk, de libertariërs weer. Uh, maar, ja, ik zeg maar eigenlijk, nou, we hebben toch een rechtssysteem, beste mensen. Uh, laat het. Uh, Laat het, laat het recht zegenvieren. En op dat ja. punt heb ik daar wel vertrouwen in. Ja, je ja, moet wel een hoop vertrouwen hebben. Want uh, het is natuurlijk dat hele rechtssysteem, het is één uh, groot monopolie. Hè? Dus, uh, ja, dat is ook in het nieuws inderdaad. Ja, het uh, is, uh, maar goed, we gaan in ieder geval volgende week gaan we daar uh, wat dieper op in. Dan zijn er zijn natuurlijk meer uh, details die komen dan naar buiten. Voor degenen die, die er meer over willen weten, verwijs ik gewoon door naar de website van de libertarische partij.nl Daar kunt u het hele persbericht uh, lezen. En uh, ja, we wens in ieder geval Tom uh, Manders veel succes. Uh, ik, ik, ik heb er geloof in dat hij uh, zal winnen. Uh, hij vecht gewoon voor een nobele zaak. Alleen ja, de vier die ziet dat wat anders. Dus uh, ja. En wij vinden natuurlijk nog steeds. Uh, principieel dat. Uh, ja. belasting is diefstal. En uh, Twan. heeft er in ieder geval. wat aan gedaan. En. Uh, ja. wij geven de strijd ook niet op. Hè. Nee, we gaan gewoon stevig door. Maar goed, dan gaan we nu. Uh, ja. door naar, het, uh, naar de rest van het nieuws. Het nieuws, dames en heren, daar beginnen we normaal gesproken eerst met goud en bitcoins. Jurjen, hoe doet het goud het? Die staat op 1242,90. Uh, vandaag uh, ja, toch anderhalf procent omlaag uh, gegaan. Al met al is het vrij stabiel, is het eigenlijk heel rustig weer. En zilver? Uh, zilver is vandaag 2% omlaag gegaan, maar nogmaals, zilver is wat volatieler de als het goud. Het uh, zit op uh, 19,15. Nou, de bitcoins die staan uh, op dit moment op uh, 680 eurotjes, Of met andere woorden, 1 euro is 680 maal... Waardelozer dan één bitcoin. Het is mooi bekijkt. En uh, ja, we hebben gelijk nieuws over uit de Bitcoin-wereld. Want uh, de CEO, dat is een van de bazen van uh, BitInstant, is gearresteerd. En dat heeft iets met de Silk Road te maken. Hè? Hij is inderdaad uh, op uh, JFK Airport in uh, New York is die, uh, gearresteerd en uh, aangeklaagd voor uh, witwassen. Mm. Uh, er wordt, uh, wordt namelijk gezegd dat hij uh, meer dan 1 miljoen dollar in bitcoins aan uh, Silk Road-gebruikers uh, heeft verkocht. En die zouden het vervolgens uh, hebben gebruikt voor uh, drugs en andere illegale uh, mm. dingen. En uh, daar wordt hij zelf ook van beschuldigd, uh, trouwens, dat hij, uh, dat hij drugs zou hebben gekocht op Silk Road. Maar het enige wat zijn bedrijf dus deed was gewoon uh, dollars omwisselen voor bitcoins. En ja, die mensen hebben vervolgens die bitcoins gewoon ja, op Silk Road gebruikt om daar drugs mee te kopen. Dus dat kan toch iedere bitcoin exchange kan dan toch uh, verdacht zijn, eigenlijk? Ja, dat nee, klopt. Het is natuurlijk totale hypocrisie. Hè? Want. Uh, ik bedoel, met de, met de dollar uh, er gebeuren ook de, er worden er ook de gekste dingen meegekocht. Ja, ja, ja, ik en, uh, ja. Er zitten zogenaamde trace amounts, uh, cocaïne, op uh, iedere dollar uh, biljet. Ja. En dat is gewoon uh, ja, iets uh, wat iedereen weet. Maar uh, ja, daar hoor je nooit iemand over. Van uh, ja, Mensen die dollars gebruiken, die moeten, uh, die moeten de bakken, Want uh, die worden ook gebruikt om cocaïne mee te dealen. Of uh, dat soort dingen. Weet je? Ja. Dus uh, het is natuurlijk totale hypocrisie. Maar ja, met die dollars uh, moeten mensen natuurlijk hun belasting betalen. Hè? Dus uh, ik, dan mag uh, het wel. Ja. Nou goed, we gaan verder. Um, ik lees hier dat er uh, geen grote bedragen meer gepind mogen worden bij HSBC Bank. Eigenlijk de reden die ze geven is dat uh, ja, die mensen die, uh, die wilden, zeg maar, tussen de 5 en 10.000 pond wilden ze opnemen. En uh, die konden ons niet vertellen waarom ze dat wilden. Oh. Ja, dus, dus dan hebben ze gewoon gezegd van, ja nee, sorry, doen we niet. Ja, moet je daar tegenwoordig een reden voor geven? Ik heb nog nooit meegemaakt. Als dus ik bij de pinautomaat uh, sta, dat die uh, pinautomaat zei van, nee, ja meneer, wil ik wil eerst uw reden weten. Nee, precies, maar bij grote hoeveelheden moet je natuurlijk naar binnen. Ja, ja, ja. En, uh, ja, blijkbaar is het nu zover dat uh, die banken gewoon zeggen van, uh, ja, dat eigenlijk gewoon ze daarmee jouw eigendomsrecht uh, ontkennen. Ja. En dat ze gewoon uh, net doen alsof het geld van hun is. En wij bepalen wel hoeveel je meekrijgt. Ja. dat is eigenlijk de boodschap. Dus uh, ja, als ik uh, klant was uh, bij HSBC, dan uh, had ik het wel geweten. Ja. Dan was ik vanaf vandaag geen klant meer geweest. Maar uh, ja. nou, ah, ja, dan moet je ook een reden opgeven. Dan moet je al je geld van die bank ja. halen. Ja, wordt steeds moeilijker gemaakt. Hè. Het net wordt steeds kleiner. Dan ga je gewoon uh, iedere dag gewoon kleine bedragen opnemen. Ofzo. Ja, inderdaad. Nou ja, dat uh, wordt ook nog genoemd in het artikel. En een van die mensen die uh, dus uh, hierdoor. Uh, ja, uh, ...genaaid was, we maar even uh, onbeschoft zeggen. Die, uh, die vroeg van, uh, ja, kan ik dan... Het uh, begon met, uh, met 5000 pond. Ze zei nee, dat kan niet. Nou, toen zei hij 4000, nee, dat kan ook niet. 3000, na nou, 3000 hebben ze gedaan... En toen vroeg hij van, kan ik dan later vandaag terugkomen om nog een keer 3000 te doen? Hij zei nee, dat kan niet. Dus uh, ja, hij ja. wilde creatief zijn, maar uh, ook dat uh, ging er niet in bij uh, onze geliefde bankiers. Dus. Kan hij ook niet gewoon met homebanking of zo, het bedragen overmaken naar een andere rekening. Ja, maar goed, als je cash wil hebben. Ja, uh, maar dan maak je over naar een concurrerende bank die je niet moeilijk over ja. doet. Ja, maar goed, um, banken in de problemen mogen tegenwoordig bezittingen opeisen. Wat is dit? Ja, bizar, bizar. Ik haal het uit uh, de Volkskrant. En uh, nou ja, het is extra bizar door de, de, de rare verwoording die de Volkskrant erbij kiest. Want uh, landen in, die in buitengewoon ernstige financiële problemen uh, verkeren... zouden een eenmalige belasting op private bezittingen van hun burgers moeten invoeren. Dat schrijft de Duitse Centrale Bank in een rapport uh, dat maandag naar buiten wordt gebracht. Dus de Centrale Bank beslist voor landen. En het gaat om het, dat, dat eigenlijk banken het moeten kunnen invoeren. Dus uh, ja... Heel bizar, heel bizar. Het is inderdaad heel bizar. Hè? Ja, het lijkt mij dat de insteek is, dat die, uh, hè, laten we zeggen, bijvoorbeeld dat in Griekenland dat het uh, weer helemaal fout gaat. Dat ze dan in plaats van, uh, dat lijkt mij de achterliggende gedachte, dat de Bundesbank zegt van... In plaats van dat ze dan vervolgens weer bij de EU aan moeten aankomen kloppen en dat de Duitse belastingbetaler daarvoor betaalt... Moeten ze het gewoon lekker zelf van hun eigen banken, van hun eigen cliënten jatten. Dat is volgens mij de achterliggende gedachte. Ja. ja, nou in dat geval dan denk ik echt van, je geld is dan niet veilig meer bij een bank. Nee, dat is het ook niet. Nee, dan, dan wil je juist bitcoins nemen, hè? of je geld in een in het dashboard van je auto stoppen. Ja. Maar is het daar ook veilig is dan de vraag. Ja, misschien niet zo. Oh, wat is er gebeurd? Ja, het gaat hier over een artikel uh, waarbij inderdaad de politie uh, 48.000 euro heeft gevonden in een dashboardkastje van een 41-jarige man. Het was op de A27. Die werd aangehouden, uh, of is daarna aangehouden, op verdenking van Witwassen. Hij had die 48.000 euro in zijn dashboardkastje liggen en hij kon niet verklaren hoe die, aan, hoe die eraan was gekomen. Dus uh, ja, toen hebben ze het maar ingenomen. Zo gaat dat dan. Ja, dat is gewoon nog een beroving op straat, is dat gewoon, toch? Ja, inderdaad, ja. ja. een shakedown zouden ze in de vers zeggen. Ja. ja, sinds wanneer moet je een verklaring geven waarom je geld hebt? Ik bedoel, het is toch jouw geld? Ja, ja nee, nee. Hey. Dit is echt uh, bizar voor woorden. Dus je geld is ook niet meer uh, veilig op de bank. Maar ook niet meer veilig in uh, je, dash je dashboardkastje van je auto. Dus dat kunnen we hieruit ophalen. Maar ik vraag me af, als die man dan. Ja, als dat toch gewoon geld was voor, een, voor, een, voor, voor witwassen of wat dan ook. van iets met drugs en zo. Waarom heeft die man niet gewoon bitcoins genomen? Ja, inderdaad. Dat is een goede vraag. Ja. <laughs> Of iets anders, Litecoins, Doecoins, whatever. Ja, ja of gewoon uh, Wells Fargo of zo gebruiken. Want uh, die uh, ja. wassen op, uh, op grote schaal, uh, wassen, doen ze aan witwassen voor uh, Mexicaanse drugsbenders. Hè? Dus, uh... Ja, uh, ja goed, maar ja, persoonlijk heb ik geen problemen met, uh, met, met drugs. Ik bedoel, uh, het is alleen de staat die daar een probleem van maakt. Ja, precies. precies. Nee, maar goed, uh, ik lees nog meer uh, gekke dingen hier. Oh. IMF, maand de EU, op te schieten met afronden van Bankenunie. Ja, ja, dat is helemaal uh, raar ook weer. Net zoals centrale banken die oproepen om, uh, ja, om, om, om, om burgers te beroven. Zo doet het IMF de oproep van, uh, nou, politici schiet een beetje op, we willen één uh, Europese bankenunie hebben. En mm -hmm. uh, ja, dat betekent uh, dat, en, en, en volgens uh, de baas van, de, van het IMF, dat is die mevrouw Lagarde uit Frankrijk, moet ja. het zorgen voor economische groei en werkgelegenheid. Dan denk ik, ja, die, die, die bankenunie die had toch niet het doel... om het creëren van werkgelegenheid. Dus, nee. Het is heel, heel erg bizar ook weer. Ja. En, uh, nou ja, ze hoopt dat daardoor zwakke banken... Dat, dat, dat, dat, dat die niet in de problemen komen. Dus eigenlijk, ja, de zwakke ban banken worden gepamperd... en daarmee hoopt ze dus kennelijk dan vooral de werkgelegenheid te redden. Ja, oh, dat klinkt echt weer als een verschrikkelijk Kentiaanse natte droom, dit. <laughs> ja, IMF, hè. Ja, ja precies. Ja. Ja. Je kunt weinig anders verwachten van het IMF, hè? Ja, ja, ja. Nee, is, uh, nou, hier worden we niet vrolijk van. iemand nog iets aan toe te voegen? Ik heb wel een uh, ander berichtje gelezen waar we wel uh, vrolijk van worden. Ja, vertel. Over de, de uh, ja, zwarte Spaanse economie. Of uh, ja. economia negra. Ja, precies. Ja. Ja, die draait als een neer. Ja. Er gaat uh, inmiddels 253 miljard euro om aan, in uh, zwarte salarissen. Wordt geschat. Dat weten ze uiteraard niet zeker. Uh -huh. Anders was het niet zwart geweest. Maar uh, inmiddels uh, ja, wordt het dus geschat dat 1 op de 4 euro zwart betaald of geïnt wordt. Uh -huh. En uh, ja, dat is uh, een behoorlijk uh, deel. En officieel staat de werkloosheid in Spanje op uh, 26%. Uh, dat zijn zo'n 6 miljoen mensen. Maar, uh, en daarvan krijgt ook meer, iets meer dan de helft een uitkering. Maar uh, ja, de kans is dus uh, bijzonder groot dat... Uh... Een uh, significant deel van die mensen, in ieder geval, dus wel gewoon een baan heeft. Mm -hmm. en uh, dat gewoon lekker uh, onder de tafel betaald krijgt. Yes. En dat is uh, een ontwikkeling die ik persoonlijk alleen maar aanmoedig. Ja, nou, hartstikke mooi. Maar waar we niet vrolijk van worden, is dus, uh, de staat van de ui, hè? <laughs> ja, de ja. State of the Union. Ja, de ui stinkt behoorlijk. Oh, jongens, jongens, ik ga ook flink van huilen. Hij is van binnenuit is die aan, het, aan het rotten. En uh, ja, er komt echt een vreselijke stank bij vrij. We hadden inderdaad, om even uit te leggen waar het over gaat... We hadden, even kijken afgelopen dinsdag, als ik het goed heb... De toespraak van uh, Obama. Mm -hmm. En die noemen ze inderdaad de State of the Union speech. Hè? Dat is altijd in januari. Dan uh, gaat de president, die komt uh, voor het congres... En die zegt, de uh, State of the Union is... En dan nou, begint hij zijn hele verhaal. Nou, en dat uh, volgens hem was... De uh, State of the Union was strong... And, uh, Vorig jaar was het stronger, dus blijkbaar is hij optimistischer geworden op de een of andere manier. Mm -hmm. Maar uh, ja, het, uh, wat mij wel opviel was dat het, uh, het woord wat hij het meest gebruikte in zijn State of the Union speech was: het woord we. Hoe mm, collectivistisch en, wil je het hebben? Ja, precies. <laughs> ja, we zitten met z'n allen in hetzelfde bootje. En uh, we dit en we dat. En we moeten zo, zo, we moeten zo. Ja, ja. En uh, ja, dat is inderdaad tekenend voor uh, zijn houding en zijn. Uh, ja, zijn, zijn, zijn uitgangspunt, zeg maar. De State of the Union was um, op een gegeven moment door Thomas Jefferson. Die wilde niet meer de, dat, uh, state of, dat hij de State of the Union zou voorlezen. Dus die, die overhandigde Ook. hij op papier aan het congres. Ja. Dat is toen heel lang een, een traditie geweest. Dus eigenlijk bij uh, een, een andere tiran. Dus uh, voor Obama had je nog andere tirannen. Dat was uh, Woodrow Wilson. Die heeft toen gezegd ja. van, uh, nou nee, ik ga hem gewoon weer lekker voorlezen. En dan uh, ja. met de, ja, de tyrannieke retoriek daar kan ik dan mooi naar eruit gooien. En dan kikte die op, weet je wel. Dus, ja. Sindsdien uh, zijn al die presidenten daarna het ook weer gewoon gaan voorlezen. Ja, en het is ook een, uh, natuurlijk een vreselijke cult geworden hè, in, ja. uh, in de loop der tijd. Ja. En het is echt ja, hoe je je profileert en uh, ja, hoe, hoe charismatisch je bent. Dat spreekt zeker in zijn voordeel, want dat charisma ja. heeft hij wel. Maar uh, ja, dat is... Uh, Denk ik een minder uh, ontwikkeling. Dat het, uh, dat het zo persoonsgericht wordt. En in plaats van dat het nog gaat over. Uh, wat, uh, wat, uh, waar, welke kant gaat het land op. Of moeten we überhaupt een uh, president hebben. Die, uh, die al die, die mooie verhalen ophangt. Hè? Dat, die hele discussie heb je natuurlijk niet. In plaats daarvan uh, gaat, het over, uh, nou, gaat het niet over uh, beleid. Dan gaat het wel over, uh, over zijn vrouw. Of over zijn, uh, zijn dochter. Die dan weer een of de modi icoon uh, schijnt te worden. Of uh, weet je wel. Ja. En dat, is gewoon, ja, dat gaat eigenlijk nergens over. Maar dat is het gevolg denk ik. Ja. hij had ook nog een, een andere iets: een andere Obama rateerd nieuwtje. Ja, over uh, te, ja, terreurverdachte die wordt uh, gebombardeerd. Ik bedoel, uh, ja, het staat ongeveer hetzelfde zijn als bijvoorbeeld uh, Bader Hari, die een verdachte is van een misdrijf. Ja, door de politie neergeschoten zou worden omdat hij verdacht is. Of uh, ja, stel je voor dat jij bent verdacht van een snelheidsovertraining. Ze hebben nog geen bewijs, maar ze in het alvast, weet je wel. En uh, zo heb je ook dus uh, Somaliërs, die worden dan verdacht van een terreuraad. Dat is ja. nog niet bewezen. Dus dat vinden ze al genoeg om die persoon uh, met de dronevliegtuigjes dus om een mannen vliegtuigjes uh, ja, naar een andere wereld te schieten. Ja, dat klopt. En daar is tegenwoordig ook steeds minder voor nodig, hè? want uh, om als uh, militant benoemd te worden, hoef je tegenwoordig uh, zo ongeveer alleen maar tussen de 12 en 70 te zijn en een man. En uh, in de buurt van iemand met een wapen. En dan, ja. uh, en dan word je als uh, enemy combatant word je, uh... Gelabeld. En uh, ja, als je dan uh, omkomt, dan is het gewoon. Uh, ja, dan ben je van onschuldige burger. Bij magisch uh, ben je ineens een militant. Ja. Dan word, je, dan word je in omgetoverd. Dus, uh, het, is, uh, het viel me wel op in het uh, artikel waar het over gaat. Uh, in de Volkskrant. Luchtaanval VS op terreurverdachte Somalië. Dat uh, erbij staat. Uh, het zou gaan om een vooraanstaande moslimstrijder. Die banden heeft met bewegingen Al-Qaeda en Al-Shabaab. Ja. Laat dat nou toevallig net die groeperingen zijn. die door het Westen uh, gefinancierd en uh, bewapend worden in Syrië. Ja, ze hebben gewoon een paar honderd uh, miljoen dollar aan wapens gekregen. van de... De, de commissie McCain. Ja, precies. En dan vragen ze zich tegelijkertijd vragen ze zich af waarom het in Irak steeds slechter gaat met de strijd ja. tegen Al-Qaeda. dan denk ik, ja, hoe nee, zou dat komen? Ik moet ook <laughs> een beetje denken aan een bekende sketch van Bill Hicks. Er komt er zo'n cowboy aanlopen en die ziet dan, uh, stel cowboys, en die ziet dan een, uh, een header. En die gooit dan een wapen op de grond. En die zegt zo, pick up the gun. Ja, ja, ja. En de header zegt, nee, nee, nee, nee ik heb vrouwenkinderen, ja, dan, dan, dan gaat hij me neerschieten. Pick up the goddamn ja. gun. Ze raapt het op en dan... I told you he had a gun. Ja, inderdaad. Het <laughs> ja, ja. is uh, hetzelfde trucje. Ik bedoel, uh, nou zijn ze dus moslimmilitant, Want ze hebben een wapen, dus dan mogen ze die drones erop afvliegen, uh, afsturen. Ja, dus uh, zijn binnenkort de drones in Syrië. Ja, nee, maar goed, uh, het kan ook in Amerika gebeuren. Want uh, wat lees ik hier? 8 miljoen Amerikanen op de threat list. Ja, het is een beetje, als je het uh, misschien in eerste instantie leest, denk je van... Hm, klinkt een beetje als een, uh, als een complottheorie. Hè? Maar uh, nee, het op uh, tellmenow.com uh, verschenen... Uh, dat er uh, 8 miljoen Amerikanen zouden zijn die op een lijst staan. Uh, die in het geval van, uh, uh, help me even, Martial Law. Dat die uh, ja, afgevoerd worden eigenlijk. Uh, Martial Law is zoiets als uh, code, code rood hier in Nederland ofzo. Ja, ja, zoiets. Gewoon echt uh, ja. iedereen binnen blijven en uh, avondklok en uh, weet je, dat soort dingen. Mm -hmm. En uh, ja, dan uh, in dat geval... Uh, zoals ik zei, in eerste instantie lijkt het uh, misschien een beetje meer complottheorie dan waarheid, maar toch staan er wel dingen in het artikel die gewoon echt uh, verifieerbaar zijn. Zo is het natuurlijk al gebleken dat, uh, of natuurlijk, maar er is gebleken dat de FBI, uh, de defensie en lokale politie in het verleden al vreedzame, conservatieve groeperingen hebben geïnfiltreerd omdat zij werden gezien als bedreigingen. Het gaat vooral om conservatieve groeperingen. Net als uh, de IRF, zeg maar, de, de Amerikaanse Belastingdienst. Die speciaal, uh, of specifiek uh, conservatieve groeperingen targeten voor uh, boekenonderzoek, zeg maar. Onder andere de Tea Party. Ja, hè? precies. Ja. En, uh, dus dat is, uh, was hier ook weer het geval. En dankzij Snowden weten we inmiddels ook dat de NRC. een uh, Facebook-post leest. een Twitter-account volgt. e-mailtjes e leest uh, enzovoort. En uh, ja. Ja, dat werd ook door een. Uh, een anonieme bron. maar blijkbaar iemand die, uh, ja, die, die gewoon ambtenaar is eigenlijk. tegenover een journalist vorige zomer bevestigd. dat er gewoon een enorme lijst is van uh, politieke dissidenten. En dat zijn er met name conservatieven. En uh, ja, in het geval dat het echt uh, helemaal fout gaat, dan. Uh... Ja, dan zijn die mensen dus de, de ja, volgens berucht. Ik moet me dan afvragen, waarom conservatieven? Ik bedoel, waarom niet bijvoorbeeld ja, ons, libertariërs of uh, anarchisten Of heb je nog meer uh, milieuactivisten? Het zijn denk ik, conservatieven sowieso zijn natuurlijk een stuk grotere, is een stuk grotere groep. Hè? En ja, daarnaast zijn het ook mensen die over het algemeen uh, vrijgesteld zijn op hun uh, vuurwapens. Ja. En, uh, ja, daar is Obama ook niet zo weg van. Ja. Ja. <laughs> om het, om het uh, op zijn zacht te zeggen. Ja. Dus uh, ja, ik denk dat die, uh, dat zijn in ieder geval twee factoren, maar er zullen ongetwijfeld meer uh, redenen zijn. Maar de, de conservatieven Flank is toch een hele grote, sterke beweging binnen de Republikeinse Partij. Zou de Republikeinse Partij dan ook eigenlijk van hun eigen achterban af willen? Of? Nou ja, het gaat nu natuurlijk uh, specifiek over de Obama-regering. Uh, en dat, uh, die zit er nu natuurlijk uh, bijna zes jaar. En een niks doet hij uh, eigenlijk? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Ja. Watergate... Uh, en het was inderdaad ook wat je zei over de campaign for liberty en zo, Wat ze uh, met de IRS... Uh, die, die groep die ze aan het targetten waren... Als jij uh, iets van de liberty of freedom in je naam had... Dan was de kans al uh, statistisch gezien al een stuk groter... Dat je uh, dat de onderzoek zou plaatsvinden. Ik dus. voel nu dat we toch altijd een vaste luisteraar hebben... Die dan in opdracht van Teven opstelt en opstelten naar ons zit te luisteren... Omdat wij vrijheid ja, ja, maar, in de naam hebben. Ja, inderdaad. Ja. Ja, uh, uh, uh. Nee, maar goed, laat het even naar Nederland gaan richten. Want ik lees hier dat uh, duizenden gewone mensen... ...gegijzeld zijn door de C.J.I.B. Dat uh, ja, het, het komt ook naar Nederland. Ja, er zijn wel een threatlist in Nederland dus. Ja, ja. Nou, het, het is uh, verder niks met uh, politieke dissidenten of zo te maken. Maar uh, het is inderdaad een artikel in het AD. Uh, duizenden gewone mensen gegijzeld door C.J.I.B. En het C.J.I.B. is natuurlijk het Centraal Justitieel Incasso Bureau... Hè, wat, uh, ...wat de verkeersboetes int. En dan wordt hier bijvoorbeeld het voorbeeld genoemd van een, uh, een uh, vrouwelijke ondernemer uit Den Haag. Ja, die had geen geld meer omdat uh, de zaak op de fles ging. En uh, ja, ze had uh, drie verkeersboetes uitstaan en die kon ze niet betalen. Mm. En uh, nou, geprobeerd om uh, een betalingsregeling te treffen en, enzovoort, enzovoort. Maar uh, ja, daar is het CAIB niet gevoelig voor mm. om een statement te gebruiken. En uh, ja, toen stond op een gegeven moment een keer de politie voor de deur. En toen werd ze meegenomen. Mm. En uh, inmiddels heeft ze al uh, twee keer achter de tralies gezeten. Mm. En zij blijkt niet de enige te zijn. Dat is eigenlijk uh, het opvallende van het artikel. Er staat hier zomer, dat is de achternaam van die vrouw waar ik het over had. En duizenden andere Nederlanders werden vorig jaar gegijzeld door het CIB ...omdat ze hun boetes niet betaalden. Mm. En ze wilden de meest recente cijfers niet geven... ...maar in 2012 tegen het aantal zaken waarbij het CIB om gijzeling vroeg met 21%. Procent. naar uh, hebben we bijna uh, 58.000 zaken al. Jongen, jonge, jongeren jonge. Dan gaat het vaak over misdrijven zonder een slachtoffer eigenlijk. Ja, absoluut. Ja, het ging bijvoorbeeld in het geval van, uh, van die vrouw. Uh, zat ze in totaal zat ze 18 dagen vast. ...voor drie verkeersboetes die ze mm. niet kon betalen. Terwijl uh, gewoon moordenaars en verkrachters op straat worden gezet. Uh... Ja, nee, precies. Ja. Maar ja, het is gewoon uh, ergens is het denk ik ook gewoon intimidatie, hè. Dat, ja. ze, uh, dat ze dan zeggen, van uh, want dat wordt er ook in vermeld... ...dat uiteindelijk 40% van die, uh, van die mensen dan uh, over de brug komt met dat geld. Of ruim 40%. Maar uh, ja, dat, uh, het is gewoon bangmakerij, denk ik, ja. wat dat betreft. Ja. Maar goed, gaan we gaan naar de volgende berichten. Ik lees hier over uh, ontslag is iets positiefs. Ja, wat vind je daarvan nou, Johan? Ja, het is maar hoe je het ziet hè? ik bedoel, ja, als je al die tijd van een kutbaas hebt gewerkt en je, je zit een beetje van, moet ik nou ontslag gaan vragen of niet, want ik vind het eigenlijk een kutbaan maar goed, leg eens uit. Nou ja, het kost inderdaad heel veel energie, hè? als je bij een, uh, bij een baas uh, werkt en je denkt hè, bah, dus ik heb een uh, artikel gelezen op uh, jeetbanerjee.com en uh, ja, daar bestaat ook, hè, als je een kutbaan hebt, er is niet eventjes een snelle oplossing. En het beste wat je dan kan overkomen, is dat je gewoon um, ontslagen wordt. Ja. Want uh, dat creëert een soort van, van, van, van uh, honger, dat je weer uh, ja, denkt, ik, ik moet iets, hè, want je moet wel overleven. En dat je daardoor uh, ja, creatief wordt, dingen gaat ondernemen, uh, dat uiteindelijk tot, uh, ja, tot, tot een, een oplossing uh, leidt. En, en ja, dat is natuurlijk wel, wel belangrijk, hè? ook voor, uh, voor, voor Nederland. Hier heb je eigenlijk veel te veel uh, ontslagbescherming. Uh, ja. Zeker ook voor, uh, voor ambtenaren, die hebben zelfs nog extra ontslagbescherming. Um, waardoor ja, er heel weinig creativiteit en ondernemerschap van de grond komt in dit land. Ja. Ja, ja, ik herken het wel een beetje. Ik ben ooit een keer ontslagen en dat voelde echt als een opluchting. Ik was gewoon echt blij. <laughs> ik, uh, normaal <laughs> denk ik uh, dat je depressief bent, help, ik ben ontslagen. Nee, ik was hartstikke blij en vrolijk. Ik ben meteen naar een uitzendbureau gegaan en ik had dan meteen, uh, meteen werk. Oh, ja. Ja, ik heb meteen naar zijn bureau er binnen gelopen. Ja, ik wil werken. Huppa, ja, we morgen aan de slag. Oké. Okay. Ja, zo ging dat. <laughs> ja. Mooie Mooi instelling. Mooi. Alle ontslagbescherming afschaffen. Ja, voor mij mag het wel. Ja, absoluut. ja. Want, want, hè, want, want een van de redenen waarom is ook. En dat is misschien niet iets waar mensen in eerste instantie gelijk aan denken. Maar hè, het is natuurlijk ook een overweging als je als je werkgever bent, dat je voordat je iemand aanneemt, hoe makkelijk kan ik van deze persoon af. Als het niks blijkt te zijn. Hè? Dus uh, in, in dat geval, als je het zo bekijkt, gaat er dus ook een, uh, een negatieve prikkel vanuit, eigenlijk. Dat het moeilijk is om mensen te ontslaan. Ja, dan denk je ook wel drie keer na, twee, drie keer na... dat je ze gaat uh, aannemen. En ik denk ook dat het makkelijk gemaakt moet worden voor mensen om mensen in dienst te nemen. Als je net een bedrijfje begint. Nou. Als je dan nou vervolgens iemand aan moet nemen. En, ja, door alle regelgeving moet je hem een jaar in dienst houden. Ja. En dan ga je dat niet meer doen. En dan is dat ook een belemmering om te ondernemen. En dit, ons land, ik heb echt gemerkt, het zit vol met belemmeringen. Absoluut. Je wordt aan alle kanten geremd. Ja. Zo kan je dus nooit een gouden eeuw krijgen in Nederland. Oké, okay, uh, nou, uh, afremmen ja. gesproken. Ja, je hebt ook weer iets gevonden. Ja, ja. ja. Ik, ik las op uh, nsc.nl dat, uh, dat ze in Italië wel heel erg afgeremd worden. Het is natuurlijk een uh, Zuid-Europees dus erg bureaucratisch land. En dat betekent ja, waar, waar je hier uh, voor uh, een ondersteuningsverklaring misschien één uur in de rij moet staan. Moet je daar soms wel een, uh, nou ja, een halve dag in de rij uh, staan. Nou, een Italiaan die was werkloos en uh, nou ja, die moest dus ook regelmatig, en dan heb je ook allemaal loketten, in um, de rij staan. En opeens had hij het, want hij dacht, nou ja, hè, ik heb er een hekel aan om steeds in de rij te staan. Dat moeten andere mensen ook hebben. Nou, en, hij heeft, daarna heeft hij een bedrijf opgericht uh, en nu staat hij uh, voor anderen in de rij voor 10 euro per uur. Oh. Dus als je dan denkt, nou ja, ik moet een halve dag wachten bij het uh, gemeentehuis, uh, nou doe jij dat eventjes voor mij. Ja, dat is wel een slimme dag. Mm -hmm. Ja, dat vind ik ja. Dan gaan we naar de volgende berichten, want dat lees ik hier allemaal. De, de piratenbaai is weer bereikbaar, jongens. Ja, ik wist niet dat hij uit de lucht was, maar jij wel? Ja, nee, ik, ik ben nog steeds uh, een trouwe klant daar. Nou, ik moet zeggen, ik ben, uh, ja, sinds ik actief libertariër ben, zit ik eigenlijk niet meer zoveel op die, uh, de piratenbaai, Pirate Bay. Ja, simpelweg omdat ik uh, gewoon geen tijd meer heb om een film te kijken. Nee, hoe dan ook, het is een uh, fikse tegenvallen voor stichting Brein, want die moeten nu de proceskosten aan uh, 326.000 euro betalen. Ja, dus, uh, nou, mooi toch? Ja, dus die moeten bezuinigen, denk ik. Ja, dat zullen ze waarschijnlijk niet doen. Ik denk dat ze gewoon weer een paar uh, tieners een boete opleggen. Ja. Uh, dan lees ik hierover dat in Argentinië, ja, die steekt een stokje voor online shoppen. Ja, ja. in Argentinië hebben ze een probleem, want een munt... Uh, is aan het omvallen wordt in één keer veel minder waard. En Joh, nee. uh, ja, mensen bestellen goederen in, uh, in, in andere valuta's. Hè? Dus dat gaat, uh, dat gaat heel snel. Nou, wat hebben ze nu gedaan om te voorkomen dat, uh, dat mensen dat, uh, dat doen? Hebben ze besloten dat als iemand uh, goederen uh, via internet uh, uit het buitenland bestelt... dan moet hij bij de grens uh, daarover 50% belasting lappen. Oh, jezus. Uh, je zou bijna denken, het komt de Nederlandse overheid wel bedenken. Uh, het, het, het is net zoiets belachelijks als uh, de uh, water, uh, drinkwater belasting. Ja. En ja, op deze manier, uh, dat betekent hè, als je dus, uh, nou ja, bijvoorbeeld, en, uh, het, het, het, het komt op zoen, hè net zoals in, in Duitsland, op, uh, op de, of, of met, uh, met de Hitler Duitsland bezetting, uh, dingen komen op de bom, want je mag voor 25 dollar per jaar aan spullen in het buitenland kopen. Oh. En als je dus meer koopt, dan gaat die 50% uh, be belasting uh, in. Dus het is allemaal heel uh, nou ja, socialistisch uh, georganiseerd. Ja, het was ooit, een, ooit lang geleden, in het verre verleden hebben we het over 100 jaar geleden, was het het land ter wereld. Ja. Dus uh, ja, maar goed, ja, die, die tijden zijn voorbij, zo dus zie je dat maar weer. Um, ik zie hier een berichtje over het college, maakt geheime afspraak, parkeervergunningen. Ja, en uh, het gaat over Amsterdam, in dit geval. De leider van de VVD, die, uh, die man heet Erik van den Burgh. En uh, die had in zijn verkiezingscampagne beloofd dat hij lagere tarieven uh, zou gaan brengen voor het parkeren. En uh, dat noemen ze dan de euro van Erik. Mm. Want die euro die moest terug naar de hardwerkende Amsterdammer. Ja. Nou ja, wat blijkt uh, vervolgens? Dat uh, de Amsterdamse collegepartijen P van de A, VVD en GroenLinks een geheime deal hebben gesloten over het parkeerbeleid. Oh. En die hebben ze bewust buiten het openbare collegeakkoord gelaten. Mm. Uh, want uh, wat, uh, wat namelijk de strekking van dat uh, akkoord was, of van het deal was. Was dat uh, de collegepartijen geen blokkade zouden opwerpen als stadsdeelbesturen parkeervergunningen duurder zouden maken. Mm. Om mede om met die opbrengst garages te bouwen. Mm. <laughs> dus uh, ja, die euro van Erik, uh, dat sloeg toch al snel om in uh, een paar euros uh, minder uh, naar Erik. En uh, ja, dat uh, wilden ze liever uh, niet uh, in het openbaar hebben. Dus uh, ja, heeft, uh, op de een of andere manier heeft hij die, die mensen in die andere partijen ook uh, zover gekregen dat ze daarin meegingen. Maar uh, het is toch uh, uitgekomen. Dus uh, Al is de leugen nog zo snel. De waarheid achterhaalt hem wel. Het doet me ergens ja, aan de denken. Waar. Uh, niet waar Jurien? Ja, absoluut. absoluut. Het is uh, helemaal des VVD's. Laten we eventjes uh, luisteren naar een stukje cabaret. <laughs> Nederland is gebouwd op hartstikke landen. Uit te bouwen, op initiatieven. Op initiatieven. te moet daar een bijdrage. Moet beloond worden. En niet uitgekleed. Werk het Nederland verdient belasting. VVD. <laughs> <laughs> Ja. Yeah. <laughs> dus dit is gewoon nog kopspijkers cabaret of zoiets. Of is je zou het bijna zoek, denken. Uh, <laughs> het het is, ja. jongens, dat, dat, dat is nog het meest lachen. Hè, waar je Gerrit Salm laatst al in, in, in dameskleding kleren zag rondlopen. op een of andere ABN Amro uh, nieuwjaarsreceptie. Dit is onze premier. <laughs> ja, joh. <laughs> uh, dit, dit is natuurlijk wel een hele. Uh, overduidelijke koelkastenverkoper, uh, onbetrouwbare, uh, ja, leugenachtige. Ja, het, het gaat erg ten koste van de reputatie ah. van ons land, denk ik. Ja. Ja, ja. Hé, hey, maar uh, ja, over Big Spender gesproken, de koningin van Engeland. Hey, ja, ja dat is er ook een naam. Ja, Big Spender, vertel. Ja, precies. Ja, er is uh, een uh, artikel uitgekomen, ik lees het hier van demorgen.be. En daarin staat dat het Britse Koningshuis krap bij zit. Ja, ze zitten namelijk. Serieus? Ja, ze zitten met 1 miljoen euro, zitten ze op een historisch dieptepunt. Ja, want uh, wat blijkt, uh, in 2001 hadden ze nog 42,5 miljoen euro. En <laughs> inmiddels hebben ze er nog een, eentje van over. Dus, uh, joh. Ja, ja, zo werd er vorig jaar, uh, zo staat in het artikel, zo werd er vorig jaar 40,4 miljoen euro uitgegeven, terwijl er maar 37,6 miljoen euro binnenkwam. Oeh. Ja, en de hofhouding heeft in de afgelopen jaren slechts 5% weten te bezuinigen. Dan, dan vraag je je af, waar is dat geld dan allemaal opgegaan? Nou, dat wordt eigenlijk verder niet erbij vernoemd. Hè? Het is tenslotte de koninklijke familie. En uh, ja, die mogen wel geld toestoppen... maar mogen verder eigenlijk niet weten wat ze allemaal aan het doen zijn. In dit geval hebben we het over de Britten natuurlijk. Uh, maar in Nederland is het precies hetzelfde. Maar uh, ja, nou, het is gewoon... Uh, <laughs> Zoals ik zei, het is niet duidelijk waar het wel aan op is gegaan. Maar waar het in ieder geval niet aan is opgegaan... is aan het uh, oplappen dan wel bijhouden van uh, Buckingham Palace... Want daar schijnen ze met lekkages met Emmers aan de gang te gaan. Ja. Want het ja, is blijkbaar gewoon heel slecht onderhouden. En uh, ja, daar komt inderdaad ook het voorbeeld van die boiler uit uh, 1953 uh, uit voort. Dus uh, hmm. ja, je vraagt je af waar al dat geld dan naartoe is gegaan. Zien dan die hele dure bruiloft uh, van hen? Of is dat gewoon uh, door de Engelse belastingbetaler betaald? Uh, van de Will William en Kate. Ja, nou ja, uiteindelijk wordt het natuurlijk allemaal door de belastingbetaler betaald. Ja, verder is het eigenlijk een beetje gisteren. Nou ja, die, uh, die William die had ook van dure feestjes waar hij dan uh, de snoepdok uitnodigde om voor hem op te treden en zo. Ja, uh, en uh, Prins Charles <laughs> die, uh, die, uh, verkleed zich dan als een natieofficier. Uh... <laughs> ja, dat nee, schijnt heel gezellig te zijn, op die feestjes. Ja, misschien. Ja, ik denk dat daar een beetje draaikolkjes zit in hun budget. <laughs> ja. ja. Ja, meen je maar goed joh. Laat ze lekker failliet gaan zou ik zeggen joh. Ja precies. Maar ik vrees dan dat ze uiteindelijk uh, gaan bedelen bij uh, het Britse volk en dan zal het, het de, de almoezen niet vrijwillig daar uh, in, hun, in de, hun toegeworpen worden zeg maar. Nee, nee inderdaad. Um, ja, uh, we zijn nou een beetje langzaamaan bij de verspillingsberichten gekomen. En ik lees hier een verspilling jongens. Uh, aantal bewindslieden randje overspannenheid. Nou, wat we zien, dat is dat een uh, ja, bewindspersoon recent met uh, wachtgeld naar huis is gestuurd. En ja, dat komt er natuurlijk wel een beetje van uh, dat de ambtelijke top zoveel uh, stukken naar, uh, ja, naar hun minister sturen. Hè? Zo van, nou, kun je dit, deze regel er nog bij verzinnen? Of, uh, nou, uh, denken ze nou over deze belasting? En wat kunnen we... Nou ja, eigenlijk, eigenlijk uh, waar wij... Tegenageren. Uh, dat uh, daar willen zij op volle kracht mee door. En dat wordt, uh, ja, de, het, zo, zo, dat heeft een, een, een professor heeft dat onderzocht onder andere. Uh, in zijn publicatie Schaduwpolitici, Bondkragen en uh, Blokkendozen. Uh, de heer uh, Nieuwenkamp, die uh, ook op de Indales leerstoel van de Universiteit van Amsterdam mag uh, zitten. Joch gezellig. Ja, en hij interviewde winstlieden van kabinet Rutte 1 en Rutte 2... Nou, uh, blijkt dat, uh, dat mensen te weinig tijd hebben om beleid te maken. Nou, ik denk, maak dan geen beleid of hef wat beleid op, dan heb je het ja. in de druk. Hè? Uh, adequate politieke sturing, want ja, het is een en al stuur- en regelpolitiek. Uh, nou ja, dat, dat wordt belemmerd doordat ze het zo druk uh, hebben, dat ze zo overspannen zijn. Uh, het, het, het blijkt dermate ver te gaan met, met, met het aantal extra regels en extra beleid... dat het aan de grenzen van de fysieke en mentale capaciteit van... De, uh, ja, ...van de staatssecretaris en de, en de ministers komt. Dat gaat, dat gaat natuurlijk heel ver. Hè? En nou ja, dan is de conclusie, kijk, dit is binnenlands bestuur... ...dus het zijn allemaal ambtenaren die willen die kant wel op... ...die zeggen van ja, de oplossing is dat er nog meer uh, ministers en staatssecretarissen kunnen komen... En dan kunnen we er nog veel meer beleid, regels oh. en belastingen doorheen drukken. Echt, ik vraag me af en toe echt af van... Wat is er eigenlijk mis met die mensen? Maar ja, goed, het zal inderdaad zijn een, een bord van Keynes uh, voor een kop... en een oogklepper van... Uh... Ja, we moeten geld over de balk smijten of zoiets. Ja, <laughs> wat denk jij, Mart? Nou, ik vond het wel grappig dat uh, in het artikel. Uh, er staat in dat hij uh, een groot aantal secretarissen en directeuren-generaal uh, interviewde. En, uh, dus, uh, dus ik stel me dat dan voor dat hij dan opbelt of mailt of zo. Van: uh, joh, uh, he heeft u tijd om uh, een interview te doen? Ja, hoor, dat is prima. Nou, en dan begint het interview en dan begint die persoon te klagen over dat hij zo weinig tijd heeft. Ik <laughs> ja. Ik kan helemaal geen beleid maken, want ik heb er geen tijd voor. en uh, weet je, Dan zit je dan in zo'n interview en dan denk je, ja, uh, je hebt wel tijd voor het interview. Ja. Dus, uh, dus, uh, maar goed, dat uh, is inderdaad uh, eigenlijk verder een uh, bijzaak. Gaat inderdaad, uh, ik, ben, ik sluit me volledig aan bij Jurgen. Uh, als ze gewoon minder, uh, of geen, van mijn part, uh, be uh, beleid gaan maken, mm -hmm. dan, uh, dan zijn we allemaal een stuk beter af. En dan hebben die mensen ook geen uh, mentale... Ja, problemen of, of ze hebben het fysiek extreem zwaar of uh, weet je, en al die uh, andere termen. Ja. Dan zijn we allemaal beter af, denk ik. Precies, ja. Nee, dat vind ik een hele goede um, Het Rijk vult de zakken met jouw boetes. Eigenlijk mag het geen, geen nieuws heten, hè. Uh -huh. Want we wisten al dat, uh, ja, dat, dat het Rijk een zakken vult met, met boetes en dat het niet uh, ja, aan, aan, aan nuttige dingen wordt, uh, wordt uitgegeven. Maar nu uh, ja, is de ANWB er ook achter en uh, en, en Bouwnet, uh, Dus die schrijven erover. Er wordt, uh, er wordt nogal wat geld binnengeharkt uh, door al die boetes. En ja, daarvan wordt beweerd dat het bijvoorbeeld de verkeersveiligheid ten goede komt. Ja. Nou, ja, uh, bl er blijkt natuurlijk in, in toenemende mate dat het helemaal niet zo is. Dat het helemaal niet de verkeersveiligheid uh, ten goede komt. En dat het, uh, ja, dat het uiteindelijk gewoon een, een vorm van belasting is. Om uh, ja. um, uh, ja, de uit de hand gelopen overheids uh, financiën nog een extra boost uh, te geven. Mm, ja, net zoals de hondenbelasting waar we zo meteen nog op komen, dat, uh, dat gaat helemaal niet naar honden toe. Maar uh, ja, laten we eerst nog, even, uh, ja, nog een beetje op de weg blijven, waar uh, ook heel veel boetes geïnt uh, ja, ge worden. Het licht uit op de snelweg, dat kost eigenlijk alleen maar geld. Hey, dat, dat is een beetje raar. Ja, ja. Maar uh, leg eens uit. Ja, je zou in eerste instantie denken van, uh, oh, uh, ja, licht uit, uh, bespaar je geld, hè? dat klinkt logisch. Maar uh, ja, dat, dat was ook het, uh, denk ik, de overweging uh, bij Rijkswaterstaat. Van, joh, als we nou gewoon uh, s nachts, uh, tussen 2 en 5 is het geloof ik, dat ze die lampen uitdoen, dan uh, besparen we daar geld mee. Maar ja, uh, zoals gewoonlijk hebben de betreffende ambtenaren niet verder gekeken dan het lang was. Want uh, wat blijkt nou? Ja, soms moeten die lichten toch aan. Er zijn er namelijk uh, wegwerkzaamheden of er gebeurt een ongeluk. En de kans op een ongeluk is uiteraard groter in het donker dan moeten toch ineens uh, die lichten aan. En dan uh, is het niet zo dat ze kunnen zeggen van... Nou, oké, okay, dat doen we van, uh, vanaf hectometerpaaltje 129,1 uh, tot 129,2 doen we aan. Nee, zo werkt het niet. Dan moeten ze gelijk een hele rits uh, lampen aandoen. En dan ben je vervolgens dus net zo ver. En uh, nee. sterker nog, uh, dan ben je dus gewoon geld kwijt. Dus in plaats van dat er, uh, dat er geld uh, bespaard wordt met die maatregel... Uh, is, het, uh, is de dienst nu 2 miljoen euro per jaar kwijt... om de verlichting op plekken met wegwerkzaamheden wel aan te laten... Nee, goed. Ja, hey, wat, wat ik me altijd afgevraagd is waarom doen ze niet gewoon uh, zonnepanelen? Dat heb je gewoon in sommige landen, Israël bijvoorbeeld. Die hebben ze gewoon zonnepanelen langs de weg staan die overdag worden ze opgeladen. En s'nachts geven, uh, ja, geven ze dan de, de op verzamelde energie die geven ze dan weer door aan het wegdek en dan uh, hebben ze licht. Ja, ja, lijkt me een prima systeem, maar we hebben hier te maken met de windlobby, hè? Ja, ja, ja. Dat zien we overal om ons heen met afzichtelijke windturbines... Ja. die overal geplaatst worden, die 400 jaar nodig hebben om terugverdiend te worden... zoals we een aantal weken terug hebben behandeld hier. Ja, ja, ja. Maar ja, de, daar is de lobby blijkbaar sterker geweest. Hè. Ondertussen uh, wordt dankzij de vrije, of nou, vrije markt zal ik niet zeggen... maar dankzij de vrije rugmarkt, uh, worden zonnepanelen worden steeds betaalbaarder... waardoor het ook voor particulieren steeds uh, interessanter wordt. Maar uh, de overheid uh, en zijn uh, cronies die hebben ingezet op uh, windenergie. Heb je alleen uh, zeg maar, licht op het wegdek als het die daar goed gewaaid heeft... Zo. Ja, precies. Ja. Ja. Ja. En maar dan niet te hard hè? niet te hard en niet te zacht. Altijd uh, kolencentrale of uh, kerncentrale, of wat je ook hebt als backup. voor het geval dat, uh, dat de wind ineens stilvalt of zo. Ja. Dus het, is echt, uh, ja, het slaat helemaal nergens op. Ja. Maar dan gaan we nu naar uh, een van de grootste onrechtvaardigheden hier in Nederland: dat is uh, de hondenbelasting. Wat hebben die beestjes überhaupt misdaan dat ze daarmee gestraft moeten worden? Of hun baasjes eigenlijk? Nou, nou, laten we even kijken naar uh, 2014. We zijn natuurlijk net uh, weer uh, overgegaan naar een nieuw jaar. De Telegraaf die heeft dus gepeld bij 18 gemeenten... Ja, wat gaan jullie nu eigenlijk met de hondenbelasting doen? Nou, uh, slechts in drie gevallen, 18 gepelde gemeenten... dus een mm -hmm. klein percentage, uh, gingen de hondenbelastingen omlaag. En in ja. de meeste gemeentes uh, gaan ze omhoog. Mm. Ja. Uh, nou ja, wat, wat, wat dan blijkt, dat is dat, uh, dat, dat de prijzen uh, dat die ook uh, behoorlijk uh, kunnen zijn... Uh, zo betaal je in Rotterdam, dat is de duurste gemeente. Ja, die mensen die moeten ook bij de volgende verkiezingen echt op de Libertarische Partij uh, stemmen. Ja, dan betaal zo. je voor een hond betaal je 124 euro per jaar. Dan heb je, en heb je toevallig twee honden, ja, dan vraag ik me af hoe snel gaat het in nadat het puppy wordt geboren. Stel je hond krijgt een klein puppy, um, dan uh, betaal je 320,5 euro. Jezus. Dus je hebt ook geen groepskoot dit is trouwens 2013, want ja, de Telegraaf die zet het eventjes in uh, wat gekke volgorde. Het oudste jaar voor, het uh, laatste jaar achter. Uh, maar dit jaar gaat het dan ook nog een keertje omhoog. Dan wordt het nu 126,80. Ja. Uh, en, en voor 200 nu 327,70 euro. Bijna 330 euro voor 200. Zo. En, en, dan, en dan vraag je je ook af, hè, waarom is het dan niet voor 200 gewoon twee keer zo duur als voor 100? als u buiten de hele discussie over wel een geen hondenbelasting moet hebben, wat natuurlijk op zich al belachelijk is, maar dat je dus voor één hond 126,80 euro betaalt, en voor twee honden 327,70 euro. Dat is een verschil van meer dan 200 euro. Ja, ik, ik, ik. Heb je dan met twee honden zoveel meer overlast dan, van, uh, een, dan met één hond? Of, uh, hoe, hoe wordt dat uh, berekend of bepaald? Ja, ik, ik denk dat, dat uh, de, de werkelijke reden is dat uh, er hondenbelasting is... dat bepaalde mensen gewoon een hekel hebben aan honden. Ja. Ja. Uh, uh, dat, dat ze er bang voor, uh, voor, voor zijn. Ja. Nou, en dan is dus de veronderstelling, als iemand één hond heeft, dat is al erg genoeg. Maar ja, als je twee honden hebt, dan ben je echt een beest. <lacht> zo, zo, zo, zo, <lacht> ze moeten wel achter schuilen, denk ik. Maar uh, ja, in, in Renen daar uh, geven ze een 9 ton uh, belasting terug aan een zeper. Wat, ja. wat moeten we hierbij voorstellen, Jurgen? Nou, staat in de Gelderlander, in de Renen, dat, dat ligt dus ook in Gelderland. Ja. Euh, nou ja, daar had een bewoner die had gezien dat de gemeente, dat hij eigenlijk euh, ja, wat erg ruim bij Kas euh, zat. Mm -hmm. Nou, hij zei, ja, dat is, dat is onredelijk. Euh, en ja, de rechter zei van, euh, ja, die gemeente die heeft inderdaad allemaal geld geïncasseerd wat ze eigenlijk niet, euh, niet nodig euh, hebben. Mm. Dus euh, ja, er is, er, er is hier duidelijk iets mis. Nou, uiteindelijk uh, betekende dat dus uh, dat uh, de claim is toegewezen. Dus ja, dan werkt de rechtsstaat in ieder geval nog wel. Uh, ja, en dat betekent dus dat iedereen nu het gestolen geld uh, ja, weer terugkrijgt. Je zou dat ook uh, in Utrecht kunnen doen bijvoorbeeld, want uh, bij het nalezen van de jaarverslag, waar we misschien zo meteen nog even op terugkomen, daar, uh, ja, daar las ik toch dat uh, de gemeente Utrecht uh, anderhalf miljard aan Activa heeft. Nou ja, het is inderdaad goed om, om, om de, de rechtszaak om die even goed te bestuderen. Ja, want kennelijk woord, kiest, kiest de gemeente Arena nu ook eieren voor hun geld. Ze gaan niet verder in hoger uh, beroep. Hmm. Dus ja, dat, dat, dat schept misschien wel de mogelijkheden voor een precedent. Dus dat is, uh, dat is heel mooi. Ook voor die bewoners. Want die krijgen nu in ieder geval, ja, ze krijgen natuurlijk niet alles terug wat ze aan belasting hebben betaald. Maar nou, het is toch voor een gemiddeld gezin. En, en dan moet je bedenken dat niet elk gezin het op dit moment uh, mm -hmm. heel goed heeft. Hè. Er zijn ook gezinnen die kunnen nauwelijks rondkomen. Nou, die krijgen toch gemiddeld een bedrag van 80 euro terug. Ja, ja. ja dat is positief. Ja, dat, uh... ja, eigenlijk zou dus uh, iedere luisteraar even uh, het jaarverslag van de gemeente op moeten vragen. En dan uh, even goed gaan nalezen. Kun, kan je ook meteen zien hoe uh, de gemeente, misschien niet alle gemeentes hoor, maar hoeveel gemeentes toch gewoon echt smijten met, uh, met geld. Van, van de meest zinloze projecten. En dan kan je ook zien wat ze nog over hebben, wat ze een beetje achter de hand houden. En dan kan je zeggen van, hé, hey, hé, hey, terug met, dat, uh, met die gemeentebelasting. Ja, in dit geval, nou, laten we dan naar het volgende verspillingsbericht gaan. Um, even kijken hoor. De BTW te laat betaald. Gevangenisstraf. Ja, leuke site, rendement.nl. Mm -hmm. uh, en die melden dat uh, nou ja, de regels per 1 januari voor het betalen van BTW weer zijn aangescherpt. En als uh, ondernemer moet je één keer per kwartaal een um, BTW-aangifte doen... En uh, die moet je op de laatste dag van de maand na het kwartaal, dus per 31 januari is het weer zover, moet je ook uh, hebben betaald. Mm. Nou, als je dat opzettelijk uh, niet of te laat uh, doet, eh, maar het kan, hey, je, je, het, het kan natuurlijk ook een, een slordigheid uh, zijn, dan loop je nu het risico op een, uh, ja, een gevangenisstraf. Mm. Dus de ondernemer in de cel. Jezus. Nou dat vind ik echt ja, raar. Want ja, in eerdere berichten in de afgelopen week, zeg maar... hebben we toch een paar keer meegemaakt... dat de overheid flink te laat was met het uitbetalen aan de burger. Aan ondernemers, ja. aan ondernemers inderdaad, maar ook aan burgers. Je hebt natuurlijk die mensen met de toeslagen... waar Frans Wekers dan voor opgestapt is, maar ja... Het is, het is echt onredelijkheid in uh, zijn ergste vorm eigenlijk. Nou ja, het, het, het, het mooiste scenario zou zijn, uh, een ondernemer komt in liquiditeitsproblemen doordat een, een, een, overheid, een, een, een overheidsklant te laat uh, betaalt. Ja, dus hij heeft op ene moment geen geld, want uh, de gemeente Den Haag heeft de rekening nog niet betaald, om even een concreet voorbeeld te ja. noemen. Dan uh, blijkt dat hij btw uh, moet betalen aan het, uh, aan het Rijk. Maar omdat de, de gemeente die rekening nog niet heeft betaald... maar hij wel rekening mee had gehouden... heeft hij uh, dat bedrag aan BTW niet op zijn rekening staan. Nou ja, dan uh, kan hij dat niet betalen, want Den Haag heeft nog niet betaald. Maar wie gaat er de gevangenis in? Niet de gemeente Den Haag. Die ondernemer gaat de gevangenis ja, in. Ja, dat is toch verschrikkelijk? Ja. ja. Ik, ik, ik, ik vind heel eerlijk gezegd dat... Uh, hè, zelfs als je dit als socialistische regering wilt invoeren... Uh, nou goed, de btw-telaar betaalt. Dat, dat, dat, dat, dat, dat is dan fout uh, conform de socialistische definitie. Maar op het moment dat, uh, dat, dat, dat de overheid jou nog niet alle rekeningen heeft betaald. dan moet je in ieder geval een vrijstelling krijgen van die belachelijke gevangenisstraf. Ja, ja, ja. ja, en als het dan nog niet erg genoeg kan zijn. Hebben we boze ambtenaren die demonstreren op ja, plein plaatsen? De, pleins in de Haag, wel te verstaan. Ja. Maar uh, ja, de ambtenaren zijn boos, want ze raken wat privileges kwijt. Ja, maar wanneer worden wij burgers een keertje boos? Ja, burgers blijken, uh, als ze al boos zijn, uh, dan, dan, dan, dan komen er een paar, uh, paar honderd. Maar de ambtenaren zijn heel goed georganiseerd. Hè? Ja, Afro-Kabel. Ja, uh... En uh, afro die heeft in het paard van Troje. Een, oh joh. Informatie, Die naam hebben ze bewust gekozen? Ik denk het wel, ik denk het wel, absoluut. Een informatiebijeenkomst gehouden, wat er allemaal gaat veranderen. Nou, en ja. ja, als je wordt, uh, wordt uh, volgelicht door dat soort uh, uh, mensen, dan ben je daarna helemaal geïndoctrineerd. Hè? Kijk je glazig uit de ogen, net zoals de foto's op den Haag of En ja, En uh, ga je ervoor? Hè? Maar wat willen ze bereiken hiermee? Nou, ze willen behouden van hun privileges, hè? want zij ja, ja, ja. zijn natuurlijk uh, ja, meer dan uh, de gewone burger. Ja, dat vind ik inderdaad ook raar. Ik bedoel, ze, ze leggen ons, zeg maar, uh, ja, gewoon uh, de werkende man, uh, allerlei regels op waar wij ons dan aan moeten houden. En dan zegt ze, ja, maar het is goed genoeg voor jullie. En dan, maar ze draaien het niet om. Van als het goed genoeg is voor jullie oh, dan is het ook goed genoeg voor ons. Ja. Ja, deze regeling is, is ook nodig voor een meer libertarische samenleving. Hè? Want ja, op dit moment ja, ja. Uh, is het gewoon zo dat als een overheid kleiner wil... en ministeries wil gaan inkrimpen... dan krijg je te maken met, het, met, met, met, met de extra ontslagbescherming voor ambtenaren. Dus kortom, ja. het is bijna onmogelijk. Ja, of, of je moet mensen met vervroegd pensioen sturen, zoals Salom heeft gedaan... maar dat kost ook een hele bak uh, met geld. Maar het is onmogelijk om een harde sanering door te voeren bij de overheid... Ja. Dus, deze nieuwe wet is gewoon nodig om uh, uh -huh. het voor ons uh, als, uh, ja, als libertariërs straks mogelijk te maken. Uh -huh. om uh, ja, te komen tot een klink, flink kleinere overheid. Daar zou je dan eerst de macht van de advocaten moeten breken. Ja, en deze wet is een stapje in die richting. Maar ja, de advocaten doet er natuurlijk alles aan om dat, uh, ja, om dat tegen te houden. Dus daarom is het, is het een hele interessante discussie. En ja, ik vind absoluut niet, ik ben het absoluut niet met Corrie van Brenk eens. Dat we de ambtenaren moeten beschermen tegen politieke willekeur. Want het is maar geen willekeur. En hoe moeten de burgers beschermd worden tegen de ambtenaren. Ja, ik denk dat het, dat het in ieder geval uh, belangrijk is dat de burgers worden beschermd, zeker tegen een groeiende overheid. Maar ja, laten we eerlijk zijn: uh, de overheid is, gebult, uh, is, is gebouwd op een, op een bult staatsschuld. Uh, dus hoe dan ook, zelfs als je niet libertarisch bent, dan zul je het wel mee eens moeten zijn. Uh, dat, uh, ja, dat die overheid flink, maar dan ook echt flink moet inkrimpen. En het is ook zo hypocriet om, om te zeggen van... wij moeten beschermd worden tegen politieke willekeur. Ja, anders valt of slaat met politieke willekeur. Ik bedoel, uh, we hebben wel hebben we een protest van hondeneigenaren... wij moeten beschermd worden tegen politieke willekeur... want die hondenbelasting wordt weer verhoogd. Hè? Ik bedoel, iedereen is daar, uh, is daar de dupe van, van politieke willekeur. Het is natuurlijk van slagen belachelijk om, uh, om te zeggen... dat dan zij een bijzondere rechtspositie moeten hebben... om beschermd te worden tegen politieke willekeur. Daar zijn we allemaal de dupe van. Ja. Weet je? En als het dan inderdaad een keer uh, iets... als het dan wat in de goede richting zou kunnen gaan... Uh, inderdaad, door, uh, door er wat van die mensen uit te schoppen of uh, weet je, gewoon de overheid kleiner te maken, dan kan het niet vanwege die uh, bijzondere rechtspositie die ze hebben. Nou, dat is gewoon, uh, dat is gewoon van de, van de gekke. Nou, wat ik zeg, afvocado moet eerst gebroken worden. Ja, denk nou, ja ik. vult. Ik zeg daarmee. Anders heeft het geen zin, nou, denk ik. Vol volgens mij er is er een tijd geweest, mochten ambtenaren niet staken. Hè? Yeah. En, en ja, op, op enig moment hebben ze het stakingsrecht gekregen. En ja, sindsdien zie je toch, eh, dit, dit is niet de eerste actiebijeenkomst van de AfroKabo. Ik, ik denk dat ambtenaren vaker staken dan mensen in de marktsector. Dus het is echt ja. van den zotte dat uh, ja, mensen op kosten van, van, van, van, van, van ons, hè, van de belastingbetalers, uh, ja, een, een dagje op het plein gaan lopen. Uh, heukenbeuk. ze is lekker er wel in de kou gestaan. En dat gun ik ze wel. Uh, ja. <laughs> lekker staan bibberen. Ik heb ook moeten staan bibberen hoor, voor de OSV's. Dus, uh... Ja, inderdaad. <laughs> maar goed, uh, ja, ik zie hier nu een man in een Superman, superman pak Met een uh, wapperende mantel achter zich aan. Want hij, het is namelijk uh, minister Dijsselbloem. Die gaat uh, de, de pinautomaten redden. Uh -huh. Save de ETM's. <laughs> ja, ja. En dan moet je bedenken, hè, die bankensector. Uh, nou ja, die hebben allemaal regels en last over zich heen gekregen. Ze ja. moeten al heel veel, ze moeten hun balans versterken. Uh, ze mogen geen provisie meer uitkeren. Uh, nou ja, uh, graag. Ze, ze moeten allemaal dingen controleren om na te gaan. Of eh, als jij uh, een, een groot bedrag uh, van de bank haalt of erop stort... dan moeten ze controleren of jij toevallig geen terroristische bedoelingen hebt. <laughs> uh, of of je een, uh, dat, dat noemen ze... Uh, nou, als je een buitenlandse uh, pep bent. Een, een pep, dat is een... Uh, een politiek belangrijk persoon. Nou ja, dat zijn allemaal dingen die zij uh, controleren. Dus de bankensector die, die gaat gebukt onder een enorme regel- en lastendruk. En uh, ja, nu wil Dijsselblom, uh, bijvoorbeeld de Rabobank, die veel pinautomaten heeft, de enige bank of de enige grootbank die nog niet is overgenomen door de staat, verplicht om allemaal pinautomaten op niet-rendabele gebieden open te houden. Ja. Dus met andere woorden, het, het kan natuurlijk zijn... Er zijn nogal wat van die, van die dorpjes uh, ja, waar, waar de heer, uh, de superhero uh, Dijsselblom het zogenaamd eventjes voor moet opnemen. Maar het kan natuurlijk op ene moment zijn dat... Uh, de Rabobank door de hoge kosten van al die pinautomaten... ...daardoor in uh, liquiditeitsproblemen komt. Ja, ja, want ja. ja, uiteindelijk het onderhoud moet wel betaald worden. Waar moet het ja. aan ontrokken worden? Aan de liquiditeit. Nou, we hebben het net vernomen, hè? Uh, banken zijn nog niet zo enorm solvabel. Uh, en als er een bankrun komt, dan is, zo, dan, dan, dan is ook zomaar die liquiditeit op. Dus al die, al die automaten in al die dorpjes... ...en wat gaan we na hoeveel dorpen er in Nederland wel niet zijn... ...die kunnen gewoon niet worden opengehouden. Maar het is natuurlijk ook zo, buiten wat Juren net al heel terecht opmerkt, uh -huh. dat we natuurlijk ook een systeem hebben waarin uh, de kans dat je een bailout uh, krijgt, natuurlijk zo groter is naarmate dat je bank groter is. Ja. Dus dat wil zeggen, er is, in het huidige systeem is er een prikkel om zo snel mogelijk, zo groot mogelijk te groeien, ja. omdat je in dat geval, als het fout gaat, doordat je zoveel risico neemt om groot te groeien bijvoorbeeld... dat je in dat geval uh, de, de, de, de belastingbetaler in, in moet stappen. En uh, dus ja, wat je daardoor krijgt, is dat, dus, uh, die banken, uh, dat, er, dat er dus een prikkel is voor die banken om zo, om zo snel te groeien... terwijl kleinere banken, juist in dit geval in een vrije markt, deze behoefte op zouden kunnen vullen. Uh, die, zou, die zouden wel, omdat ze mindere kosten hebben... ...en zich gewoon echt op, een, op de, klant, uh, de lokale klant bijvoorbeeld kunnen richten... ...zouden die uh, dat gat kunnen vullen... ...en gewoon uh, zorgen dat er uh, pinautomaten zijn... Uh, ...dat mensen ergens binnen kunnen lopen... Hè, ...want uh, de, de pinautomaten, dat is natuurlijk de laatste stap... ...daarvoor zijn we in de meeste gevallen in die dorpen al de kantoren weggegaan... Ja. Dus mensen moeten dan ook weer bellen met de klantenservice, het duurt lang, nou, enzovoort, enzovoort. Maar dat is dus allemaal uh, inderdaad aan beide kanten een uh, gevolg van het overheidsbeleid. Ja. En uh, ja, daarom, uh, daarom zie je nu steeds weer dat, uh, en net zoals Mises uh, al zei, dat de interventionisme leidt altijd uh, tot uh, allemaal al weer uh, meer uh, overheids, overheidsmaatregelen en een grotere overheid. Ja. Ja, en wat, wat, wat wel handig is om te weten, dat is dat, uh, he, dat, dat, dat het ook verboden is om een hele kleine bank op te richten. Ja, ja. He, zo is er bijvoorbeeld een requirement dat je een balans uh, moet hebben, uh, of een eigen vermogen moet hebben, van tenminste 5 miljoen euro in Nederland. Dus stel dat die bejaarden nou, en, en de lokale ondernemers van een of ander dorp zeggen, nou, he, wij willen een, een, een lokaal kneuterbankje oprichten, uh, om het lokale MKB een beetje te helpen, maar ook dat die bejaarden gewoon netjes kunnen, kunnen pinnen. Ja, ...gewoon een, een, een, uh, de, de, de, de lokale coöperatie van, uh, van, van, van de gemeente uh, Luttelbroek... ...dan kan dat gewoon niet, omdat je, hè, dat, je, je moet die 5 miljoen eigen vermogen hebben... ...anders word je in Nederland niet toegelaten als bank. Nou, en dat is eigenlijk de echte reden waarom ja. dat veel dorpen geen pinautomaten meer krijgen. Gewoon omdat de overheid ervoor zorgt dat die sector uh, consolideert... En eigenlijk helemaal op slot zet. Kijk ja. naar het DNB-register bijvoorbeeld. En je ziet dat er ook bijna geen nieuwe banken meer bijkomen. Allemaal ja. de schuld van de staat. Ja, helder. Um, dan gaan we naar het volgende bericht. De NAVO-baas hoopt dat Nederland een bijdrage gaat leveren aan de missie in Afghanistan. Ja, oh wat, wat zou je met hoopt bedoelen? Ja, hij hoopt he, dat, uh, dat Nederland uh, meedoet. Ja, ik, bij, bij mij komt zo'n oproep van zo'n NAVO-baas... ...komt eigenlijk altijd een beetje overal als hij eist. Ja, precies. Ja. En inderdaad, in de diplomatieke taal... ...dan ja, moet je dat anders interpreteren inderdaad. Hè? Dus een eis is dan een hoop uitspreken of zo. Ja, maar ja. het is duidelijk... Uh, ...Anders Je vocht wil graag weer met, uh, met tankjes en soldaatjes... en. Uh... Ja, Jezus vliegtuigjes uh, ja. spelen, zo blijkt uit het uh, artikel uh, uit NSC. Want er moet een trainingsmissie in 2014 komen in Afghanistan. Ja. En veel hangt af van wat de VS in Afghanistan gaat doen. Dus kennelijk is dat ook nog niet helemaal duidelijk. Nou, Erasmus is dan op bezoek in Nederland. Want die denkt, ja, Nederland die heeft wel wat uh, geleend geld in kas. Dus die kan vast nog wel wat uh, bijdragen. En uh, ja, eind van het jaar dan loopt de huidige ISAF-missie af. Nou, zoals we allemaal weten heeft Nederland al bovengemiddeld veel bijgedragen aan uh, de missie in Afghanistan. We hebben die uh, politietrainingen gedaan en eerder ook al uh, nou ja, een echte militaire missie. in nou ja, Afghanistan hoopt dat Nederland, net als de andere NAVO-bondgenoten, dat is ook zo'n vorm van sociale druk, en de anderen doen het ook, dus jullie moeten nu ook wel, een bijdrage gaan leveren. Nou ja, dan gaat het om personeel, maar daar komt hij als, midde, uh, als mede ook financiële steun. Dus uh, mm. ja, hij wil weer een zak met geld uit Nederland uh, mee naar huis nemen. En daarom is hij ook in dit land. Yeah. En dan roept NRC heel diplomatiek van ja, er is dan nog geen sprake uh, van een formele vraag. Maar Rasmus uh, probeert de geesten vrij uh, te maken of vrij te maken voor een dergelijke missie. Nou ja, dat is natuurlijk het afzwak. Hè? Het is eigenlijk gewoon, ik eis, want andere landen doen het ook... dat jullie mensen naar Afghanistan gaan sturen... en met geld over de brug komen. Punt. Ja, ja en uh, wat, wat als je het niet doet? Nou ja, ik, ik sluit niet uit dat er, dan, uh, dat, dat er dan sancties tegen je worden genomen. Hè? Want dan ja, doe je iets wat andere landen wel uh, doen... Um, dus ja, daarvoor moet je natuurlijk op enige, enige manier uh, boeten. Dus het kan dan best zijn dat, uh, nou ja, dat in één keer uh, de, de Russen, die, die boycotten op dit moment ons varkensvlees, dat de Amerikanen zeggen, nou, hè, wij willen dat varkensvlees uit Nederland ook niet meer hebben. Ja, ja, ja, ja. <laughs> het, het is allemaal heel smerig. En eigenlijk denk ik dat Nederland niet moet toegeven aan chantage. Ja, gewoon moeten zeggen, nou, we hebben al heel veel gedaan, uh, rasmussen, donder, op. Nou, stappen gewoon uit de NAVO of zo. Kan ook. Uh, NAVO-lidmaatschap is ook niet verplicht. En uh, ja, laat, laat uh, met tankjes spelen aan Hans van Balen over of een andere uh, VVD-hobbyist. Uh, maar laat ons land vooral uh, verstandige dingen doen. Uh, wij hebben het geld niet. Uh, Nederland leeft op geleend geld. Dus dat kunnen we ook niet uitgeven aan uh, ja, dergelijke trainingsmissies. Ja. Nee, goed. U had zover de berichten. Ja, en uh, we zijn, uh, ik ben nu weer uh, aangeschoven bij uh, Anthony Katkens van uh, de Libertarische Partij uh, Wageningen. En uh, ja, het, is, het, is gaat, het gaat een beetje moeilijk hè, het werven van de ondersteuningsverklaringen. Vertel, maar vertel eerst even van de uh, Libertarische Partij Wageningen. Wat willen jullie doen en wat willen jullie betekenen voor Wageningen? Ja, uh, Johan, dank je voor, uh, voor het gesprek. Ja, Wat wil de Libertarische Partij voor, uh, voor Wageningen betekenen? Laat ik even op je eerste vraag gaan. Wie is de Libertarische Partij? De Libertarische Partij is eigenlijk een partij op dit moment bestaande uit één man en één vrouw. En wel hoop uh, steun vanuit de gemeenschap in de zin van uh, sympathie. Uh, vanuit uh, toch wat Wageningen. Mm -hmm. Alleen, uh, ja, uh, wat hopen wij te bereiken? Nou, uh, denk wat heel veel uh, libertariërs proberen te bereiken in het land. Een van de dingen die op ons uh, lijstje staat, is het, het, ja, het, geld, het, het omgaan uh, met belastinggeldverhaal. Uh, spending, een uitgaven van, uh, van een overheid die eigenlijk wat dat betreft uh, bezuinigt op, op zelfs haar kerntaken. Mm -hmm. Maar uh, meent de, desondanks om een uh, gemeentehuis te moeten verbouwen voor enkele miljoenen euro's. Mm. Uh, allemaal in het kader van het halen van de klimaatdoelstelling. Iets wat heel oh, heilig is in Wageningen. Ja, ja, ja. ja, het is een GroenLinkse stad, hè? Uh, groenlinks, uh, groenlinks uh, D66 inderdaad oh, en, en de Vleugje ja, ja. Daarnaast speelt het Windmolenpark, wat ze ook willen aanleggen. Oh jongens, ja, ja, ja. En het mooie is dat het Windmolenpark ook in de, op de route ligt van waar uh, Vlierbuizen langs uh, komen. Oh jongens. Dus uh, feite hebben ook weer wat dat betreft de directivisten gezegd van... ja, dat mag er niet komen, want ze onthoof je dus alle... Ja, in feit een in bedreigd diersoort. Ja, ja ik, dacht eigenlijk, ik dacht dat GroenLinks dat belangrijk vond, natuurlijk, maar. Ach. Ja, goed, die windmolens zijn nog huidiger. Hè? Ja, die zijn inderdaad heel belangrijk. Heb je ze ook al uitgelegd dat het 400 jaar nodig heeft om uh, zeg maar de, de energie die het oplevert, dat dat uh, 400 jaar duurt voordat je die windmolen ermee af kan betalen. Terwijl die windmolens vaak een, een, duur hebben, een levensduur hebben van 30 jaar. Ja, daar, daar is men echt voor. Uh, het is uh, exemplarisch, uh, vrees ik, Johan, voor uh, de. Politici aan de andere kant van het politieke spectrum, als ik het zo maar Men is gewoon blind voor de feiten. Ja, ja, ja. En als men al uh, de feiten uh, erkent, dan is het van: nou, we moeten het toch doen, want in het kader van afspraken die wij internationaal gemaakt hebben over klimaatdoelstellingen, ja, anders zijn wij een onbetrouwbare partner en dat willen wij ook niet zijn. Ja, ja, ja, er valt dus niet mee te redeneren met die mensen. Er valt niet mee te redeneren. Ik heb ze ook niet uitgelegd dat je een internationale afspraak ook gewoon kan opzeggen. Ja, nou, ik, ik heb al vaker dat vergelijk gemaakt in eerdere debatten dat ik heb gehad met uh, de plaatselijke politici. De, van, nou, luister eens, kijk, deze, deze partijen die, die zijn gewoon hard bezig wat dat betreft om een, uh, een gloednieuwe Mercedes te kopen. Terwijl uh, ze vragen aan de burger om de hand op de knip te houden. Om ja, uh, uh, extra uh, belastingen op te hoesten. En feitelijk is er niet eens geld voor een uh, tweedehands pandatje. Uh, ja. En dus zeggen ze, nou, dan doen we het dan niet met, een, met een, een gloednieuwe Mercedes, dan, uh, dan kiezen we wel voor een compleet aangeklede Audi A6, om dat vergelijkbaar te maken. Ja, daar ja. Ja, valt dus niet mee te redeneren. Maar ja, je hebt geprobeerd dus ondersteuningsverklaringen te werven, maar hoe is dat allemaal gelopen? Uh, dat is in eerste instantie niet zo erg soepel gelopen. Het eerste waar we tegenaan liepen is dat het, het ambtelijk apparaat niet was berekend op het accepteren, of die kenden de procedure niet van de OSV's, wisten niet ah. wat überhaupt wat OSV's waren. Maar ja, als, als ze een regel moeten hebben om jou, jou zeg maar, of een andere iemand in de stad of een ondernemer vooral mee te pesten, dan weten ze die wel te vinden. En dan kennen ze die wel. Ja. Maar als het gaat van een ondersteuningsverklaring van een nieuwe politieke partij in de stad, dan uh, in één keer is het een probleem. Dat is inderdaad een probleem. Ze hebben, ja. daar, ze, ze hebben hetzelfde probleem, heb ik begrepen, in het verleden ook ge, uh, gehad een aantal, ik geloof iets van zeven, uh, zeven jaar geleden met de Stadspartij. Maar ja, de stadspartij is uh, ja, dat is eigenlijk gewoon GroenLinks light. Alleen dan met ja. een vleugje. Uh, laten we zeggen dat GroenLinks wat meer internationaal georiënteerd is. Nou, de uh, Stadspartij is wat lokale georiënteerd. Uh, Oké. Okay. Maar dat is ook alles. Maar ze willen gewoon windmolens, laat het zo zeggen. Ja, willen, willen windmolens. willen ook een extra heffing op verpakking. En, en niet bereid dan zijn om ook dat geld dan ook daadwerkelijk aan opruimen van verpakking gebruiken, Want dat geld wordt dan eventueel bestemd aan een onbekende stemming. Men wil ook geen verantwoording. Ja, aan een nieuwe windmolen. Precies. Ja, ja. ja die uiteraard dan niet uit dat potje gefinancierd worden. Maar, maar goed, laten we terugkomen op de ondersteuningsverklaringen. Ja. Dus wat gebeurde er allemaal? Nou, dat een instantie dus was de, het gemeente niet op de hoogte. Weigerde da daarna uh, ook in instantie medewerking. Ik kwam erachter eigenlijk uh, op het moment dat ik uh, het toch een enthousiaste Wageningen gevonden had die bereid waren de ondersteuningsverklaring te tekenen... Op de een van de eerste dagen dat, dat we daar op het gemeentehuis, op het gemeenteplein aanwezig waren. En ja die kwamen, die kwamen op een gegeven moment uh, terug en uh, de een zei van nou ja hier is formulier ik zeg ja hartelijk dank dat u uh, dat het wilt doen ik keek het formulier naar ik zag geen, ik zag geen stempel wat, uh, is dat niet gelukt ik zeg wat uh, dan zegt de ene man die, uh, die het bereid vond ja ik, ik word geloof ja terug naar u verwezen uh, een man zei ja ik, ik moet weer weg goed ik haal dat ding nou eventjes bij me het naam uh, genoteerd nog van de beste man de tweede die ik uh, wil tekenen was een uh, was een jonge ier ja die mogen ook tekenen hè? die mogen ook meedoen uh, met de verkiezingen uh, uh, dus die mogen ook een ondersteuningsverklaring tekenen mensen die in Wageningen woonden. nou die was daar ook wel uh, toebereid die kwam terug en die zegt: uh, I'm sorry, de uh, civil servant, uh, de, de, de, de gemeenteambtenaar, die, die stuurt mij ook terug. De derde die terugkomt uh, is een overvader wat het oude en die spreekt ineens van: uh, dat is sabotage, Rijnse sabotage, zegt hij maar ja. Hij zegt: Ik moet al een tijdje niet meer terug zijn uh, op het stadhuis, dus ja, uh, uh, ik ben op teruggegaan, ik heb protesten aangetekend en uh, ja. Nou, het was het, het ene excuus, excuus na het andere excuus. Ik, ik wil niet zeggen per se kwalijk opzet, maar het is wel kwadelijk uh, dat het überhaupt zo moest uh, gebeuren. Ja. Zo zijn we wel een aantal uh, ja, er momenten misgelopen moet ik zeggen. Uh, daarna de dagen, nou ja, uh, is het gewoon bikkelen. En loop je toch nog heel veel tegen uh, muren aan van ja, partij onbekend. Waar teken ik voor? Waar staan jullie voor? Ja, dan is het vaak onbekend, maar onbemind. Op een gegeven moment heb ik daar, uh, nou, ik die buis al een beetje hangen. Toen heb ik het strategie wat opgehoord nou, er zijn ook mensen die last van de overheid hebben. Ik weet dat ja. uh, Groningen dat goed aangepakt heeft met last van de overheid. Mm -hmm. Of van de gemeente, last van de gemeente. Uh, en ik heb die tactiek ook toegepast. En dan ik je wat beter in gesprek en, en uh, wat sneller de mensen bereid te vonden. Alleen toen liep ik er aan de mensen die je niet in Wageningen woonden. Mm. Uh, uh, okay, jammer, ja. het, het is bijna een meerderheid van de ondernemers in Wageningen. Die wonen niet in Wageningen. Oeh. Hebben wel echt alle reden om te zeggen van uh, Anthony, ik wil, ik wil graag tekenen. Ik zeg, dat is fantastisch. Ik zeg maar, ik moet je teleurstellen. Ik zeg, je woont hier niet. Ja. Ja, dat, dat, dat is het Zeg die nou in de Edendom. Ik, zeg, nou, ik zeg, ik moet je teleurstellen. Als ik dat had, had ik misschien al die, uh, die 30 uh, OC's voor de Ede gereed gehad, maar helaas. Mm -mm. Wil je nog even een oproep, oproep doen? Als uh, mensen zijn die nu luisteren en denken van nou, ik wil Anthony best wel helpen met een handtekening, uh, handtekening invullen als je in uh, Wageningen woont. Of bijvoorbeeld, uh, je zou jou dus Anthony willen helpen op maandag. maandag kan dat nog, hè? Ja, maandag tot, tot de ambtenaar heb mij verzekerd in ieder geval tot vijf uur. Maar goed, we weten hoe dat is. Vijf uh, uur, dat is wel een heel erg kort dag. We moeten, willen we nog, misschien nog uh, een paar dingen echt uh, nog een beetje kunnen controleren. Maar goed, iedereen is welkom, zeg ik. Ik ben tot, uh, tot zeker half vijf uh, bij het gemeentehuis in Wageningen om, om mensen op te vangen. En, en te voorzien van een, uh, een ondersteuningsverklaring. Ja, we hebben het over maandag uh, 3 februari. Maandag 3 februari. Ja. Tot die tijd kan het nog. Zorg dat je pas, uh, uh, paspoort of rijbewijs of ID-kaart geldig is. Want dat heb ik helaas ook mee moeten maken dat een paar mensen die het geldig was. En uh, ja, die, zijn, uh, die, die heb ik dus ook misgelopen. Dat, uh, dat is spijtig. En ja, ik zeg even een oproep. Ik heb en wil ik ook een paar mensen nu ook al bedanken. Ik heb al uh, in, uh, in de korte tijd dat we bezig zijn, hebben we ook wel medewerk gegeven van mensen die misschien niet in eerste instantie wilden ondertekenen, maar wij wel mee wilden helpen, eventueel met werven. Hmm. Alleen dat zijn mensen die misschien ja, nog niet in het echt, echt meer in het politieke proces geloven van uh, verkiezingen. Ja, uh, toch ook da hun, toch wel hun dank voor, voor, hun, uh, voor hun inzet. Het zijn er niet zo gek veel, maar ik ben dankbaar voor iedereen die, uh, die, die probeert een steentje bij te dragen. En uh, ja, uh, ik zeg, wij gaan gewoon stevig door, ongeacht wat. Of we het gaan halen of niet. Ik heb toch wel vertrouwen in uh, dat we nog dat een kansje maken. Want uh, ja. we hebben nog een paar kwade burgers, heb ik nog vandaag uh, gevonden, die, uh, die geprikkeld genoeg waren om in ieder geval uh, misschien dat laatste. Uh, ja, dat, misschien toch de handtekening te gaan zetten maandag. Ah, dat dat ja. weet ik pas maandag. Nee, goed, dankjewel uh, Anthony voor je verhaal. En uh, ja, nou ja, we hopen dat je er komt. Hè? Uh, we doen ons best. Goed, dank je. Dan, uh, ja, dan uh, laat ik het hierbij. Uh, nou, beste luisteraars, um, voor de agenda, want we hebben niet zoveel tijd meer. Uh, voor de agenda verwijs ik u gewoon even naar de libertarischepartij.nl slash agenda. Ja, goed, dank je wel. Jouw plan. Hoppakee.